11 uur door Almegens met het NOS-journaal. Bij de gevechten in Egypte tussen regeringstroepen en aanhangers... van de afgezette president Morsi... zijn volgens de interimregering zeker 235 mensen om het leven gekomen. De moslimbroederschap zegt dat er meer dan 2000 mensen zijn omgekomen. De onlust in Egypte begon vanochtend... toen ordentroepen twee protestkampen van Morsi-aanhangers binnenvielen. Volgens het Egyptische ministerie van Binnenlandse Zaken... openden Morsi-aanhangers het vuur op de regeringstroepen moslimbroederschap ontkent die berichten. De rest van de dag werd in het hele land gevochten. Dat was voor vicepresident El Baradei aanleiding om zijn ontslag in te dienen en wil daarmee afstand nemen van het bloedbad dat door het leger is aangericht. In Jeruzalem hebben Israël en de Palestijnen voor het eerst in jaren weer rechtstreekse vredesgesprekken met elkaar gevoerd. De onderhandelaars praten onder meer over de oprichting van een Palestijnse staat, over de veiligheid in de regio en over de status van Jeruzalem. Deze kwesties verdelen de twee partijen al decennia lang. Maar de onderhandelaars hebben vooraf laten weten... dat ze er over negen maanden uit willen zijn. Ongeveer 500 ontslagen medewerkers in Noord-Holland... worden te laat uitbetaald door het UWV. Vanwege de vele faillissementen in de provincie... kan de uitkeringsinstantie het werk niet aan. In Noord-Holland is een groot aantal bedrijven failliet gegaan... waaronder elektronicaketen Blok, waar 180 mensen werkten. Het UWV in Noord-Holland hoopt dat de problemen vrijdag zijn opgelost.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 Een man en een vrouw uit Etteleur hebben een werkstraf gekregen van 240 uur... omdat ze zich voordeden als agenten. Ze deelde drie jaar geleden verkleed als agent Boutes uit op de snelweg bij Breda. De vrouw was destijds agent in opleiding bij de politie in Amsterdam. Ze droeg haar Amsterdamse uniform en gebruikte haar Amsterdamse bonnenboekje. De vrouw is onmiddellijk na het incident geschorst en later ontslagen. Een Duitse vereniging van Sinti en Roma heeft geklaagd over de term zigeunersaus. Ze vinden dat het woord zigeuner een negatieve bijklank heeft. Volgens de vereniging is de naam discriminerend. Zou er beter pikante saus of hete pepersaus op het etiket kunnen staan? Een Duitse fabrikant van zigeunersaus is boos over de klacht. De saus heet al meer dan 100 jaar zo. En ons bedrijf wil er niet mee discrimineren, zegt de fabrikant. Het weer komende nacht opklaringen. Morgen overdag vooral in het westen en noorden veel bewolking. In het noordwesten misschien wat regen. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. En ze leefden nog lang en gelukkig. Dus die zeven dwergen hadden samen een diamantmijn? Ja. Was het dan een WV of een VOF? Daar wordt heel het gezin een stuk zakelijker van...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 Binnen zit Rob Tripp. U ja, hoorde het in het nieuws net. Sinti en Roma hebben vandaag in Duitsland geklaagd over zigeunersaus. De naam van de saus zou discriminerend zijn. Jazeker. Na de negerzoen, de jodenkoek, de blanke vla. Tip voor de bloemist: ik zou als ik u was heel goed letten op de Afrikaantjes. Goedenavond en welkom bij Dit Oog op woensdag. Met ruim baan natuurlijk vanavond voor het geweld in Egypte. Contact straks met correspondent Sander van Horen. En hier bij ons in de studio Egypte-kenner... en voormalig correspondent Arjen Bortje. Is Egypte werkelijk weer terug bij Af zo'n beetje? Problemen bij ons in Nederland zijn van een geheel andere orde... namelijk de tijgermug, maar wel bloedlink. Waarom en wat we daaraan kunnen doen, daar gaan we het ook over hebben vanavond. In onze zomerserie de acai-bes, of eigenlijk de vraag... hoe gaat Brazilië om met zijn bodemschatten? En om 5 voor 12, waar moet u beslist nog naartoe... voordat de vakantie voorbij is? U krijgt de gouden tip van Henk van Os En wij hadden u, Radio 1 Luisteraar. Uh, ...onderbroken bij Portugal-Nederland. Dus we gaan snel weer terug naar Jack van Gelder... ...die we achterlieten met 1-0. E Jack, vertel. Het is nog steeds 1-0 e in het voordeel van Oranje... ...door de doelpunt in de 16e minuut... ...gescoord door uh, van Strooman. Het is, uh, het is uh, ontzettend leuk om te zien. Het is uh, een vriendschappelijke wedstrijd... Uh, ...met van nu dan het mes tussen de tanden. Dus we zitten best te genieten met 29.000 mensen hier in Faro... ...en een temperatuur van 25 graden. Het balbezit nu voor de Portugezen. Aan de linkerkant van het veld waar een ingoi gaat komen via Coentrouw. De Portugezen worden nu een beetje opgesloten op de eigen helft door het Nederlands elftal. Voetballen is er eigenlijk wel vrij makkelijk onderuit. Cristiano Ronaldo aan de bal. Mooi hakje. Daarmee is hij van Rijn even kwijt. Publiek op de banken. Maar wat schieten we er eigenlijk echt mee op? Nu komt er een paas aan de andere kant van het veld. En moet het hele Nederlands Zelftal nu mee verdedigen. Wordt er een spits gezocht. Machado die kreeg een paar minuten geleden een behoorlijke kans. Toen hij uit een kansrijke positie een half metertje overschoot over het doel van Michel Vorm. En nu tot de conclusie komt dat hij niet eens echt bij de bal komt. Omdat hij een beetje onder zijn voeten doorschiet. En door vorm inmiddels alweer is afgeleverd bij Bruno Martins Indi. Dan Nederlandse dus altijd op een 1-0 voorsprong. Die dus zo nu en dan wel dreigt in gevaar te komen. Maar meer dreiging dan dat er daadwerkelijk gevaar is geweest. Want het Nederlands elftal staat er altijd vier over hem en nog ruim een kwartier. Nederland heeft tot nu toe in de geschiedenis pas één keer gewonnen in de elf wedstrijden die hij tegen de Portugese heeft gespeeld. Dus wat dat betreft uh, ziet het er allemaal uh, best leuk uit. Maar het is nog lang niet gespeeld, want Portugal nu in balbezit. Weliswaar op eigen helft met het balbezit even van Machado richting Luis Neto. Neto uh, opent aan de rechterkant, althans dat wilde hij doen. Thiago uh, Pereira, dus hij kiest nu in, uh, voor een tussenstation. Uh, André Martins, een van de invallers. Van Ginkel maakt dan een overtreding. En uh, de Portugese zeggen dat uh, die bal snel weer uh, bij hun... Uh, moet belanden. Pepe neemt de vrije trap. Gaat naar de linkerkant van het veld. De vraag is uh, kunnen de Portugezen er nog wat uitpersen en een uh, offensief ontketenen waar Oranje echt van schrikt. Want nu valt het allemaal nog wel redelijk te overzien. Dan zal het tempo omhoog moeten. Provocaties zijn er met name in het laatste deel van de eerste helft geweest. De vraag was ook, blijft het Nederlands wel daar tegen bestand? Maar dat gaat voorlopig nog wel. Terwijl Velozo nu paast. Machado en Cristiano Ronaldo elkaar een beetje in de weg lopen. Cristiano Ronaldo de bal niet goed controleert. Die komt dan in het vastgebied voor de voeten van Vorm. Vorm glijdt weg terwijl hij de bal trapt. Komt wel voor de voeten van Robben omdat de tegenstander van Robben mis zit. Dat is Pepe en dan kan Robben een stukje gaan lopen. Kost het hem heel veel moeite om de bal mee te nemen. Zoveel moeite zelfs dat hij al zijn snelheid kwijtraakt in het loopje. En de bal verspeelt aan Veloso. En zo hebben de Portugezen de bal weer terug. Daar had voor het Nederlands zelf al deze uitbraak toch wel wat meer in gezeten. Bal bezit voor Machado, de hoogte van de middenlijn. Aan de linkerkant van het veld dan is er enige ruimte, maar niet echt veel ruimte. Waardoor de Portugezen over de middenas via André Martins moeten gaan opbouwen. Maar het doorjagen van Huntelaar zorgt ervoor dat de Portugezen niet zoveel ruimte hebben. Nu is Joao Pereira en een sprint wel met Blind. Blind houdt Joao Pereira vast. En maakt een overtreding, maar het spel gaat door omdat Joao Pereira naar de achterlijn gaat. Het wordt een gevaarlijk moment. De bal komt ver bij de tweede paal. Veel te ver bij de tweede paal. Waar er dus geen gevaar is. Maar Pitsi. Pitsi de hoogte van de rand van het 16 meter gebied. Raakt aan de bal kwijt. En dan gaat Nederland er weer uitkomen. En doet dat heel goed. Strootman en Lens. Nog een goede bal van Lens. Nee, Lens speelt buitengewoon zwak. Hetzelfde geldt voor Wijnaldum in deze wedstrijd. Nog te spelen een dertiental minuten officieel. Er zal wat extra tijd bij komen. Maar de stand is nog steeds 1-0 in het voordeel van Oranje. Jack van Gelder en Bas Stigeler geeft ons even de mogelijkheid om u een overzicht te geven... van het nieuws van vandaag. Woensdag 14 augustus. Zo is het. Het lijkt oorlog in Egypte. In Cairo en andere steden vecht het leger tegen de demonstranten. De vlam sloeg in de pan toen het leger begon... met het ontruimen van twee protestkampen. In de Egyptische hoofdstad Cairo grijpt de oproerpolitie in... bij twee sit-in-demonstraties van aanhangers van de afgezette president Morsi. Egypt's security forces move in to break up the sit-in at Nakhder Square... using tear gas, riot gear and other force officers drag protesters away. The police cleared their first target... but couldn't contain an explosion of anger... De Egyptische regering zegt dat ze hele andere bedoelingen had met de ontruimingen. We security Door het geweld zijn de tegenstellingen alleen maar groter geworden. De moslimbroederschap zegt dat het leger helemaal geen democratie wil. De corrupte leiders van de army, de corrupte leiders van de politie, hebben nooit aan used democratie democracy. Ze kunnen niet met een democratie in negen uur. Ze hebben meer dan 2000, gedood, meer dan 10.000. En kijk naar wat er nu gebeurt in de gebeurt. De Egyptische regering houdt het vooralsnog op ruim 200 doden... ...en zeker 1400 gewonden. Vanuit de hele wereld wordt het geweld veroordeeld. Today's events zijn En ze counter de Egyptische aspiraties voor vrede. We appelleren aan alle politieke krachten. Jedes weitere bloedvergieten in Egypte moet verhinderd worden. dan mag ik u feliciteren met de eerste verjaardag van de recessie. De Nederlandse economie is twaalf maanden achter elkaar gekrompen. Dat is overigens de schuld van ons allemaal. De overheid heeft lasten verzwaard, lonen stijgen niet genoeg mee... en dat betekent dat we armer zijn geworden en minder geld uitgeven. En dat komt vooral door die formaledeijde huizenmarkt. Dat de huizenprijzen niet meer stijgen, maar dalen... en dat mensen zich ook armer voelen. Tussen al dat doen-denken door zag minister Dijsselbloem toch nog wat lichtpuntjes. Er zijn ook hoopvolle tekenen, er zijn cijfers die aantrekken. Uh, buitenland uh, doet het beter, dat is voor de Nederlandse economie altijd heel belangrijk... Maar zo gemakkelijk laat de oppositie de minister niet wegkomen. Wij door de zure appel heen bijten, dan hij ook lijkt het devies. Na een jaar kabinet Rutte is het aantal werklozen met 150.000 opgelopen. En voor het komend jaar komen er nog vele tienduizenden bij. Dat ligt dus niet aan de wereldeconomie, maar dat ligt aan het beleid van de Nederlandse overheid zelf. Zelfs landen zonder regering als België doen het beter dan Nederland. Uh, het is tijd dat de heer Rutte er snel zijn biezen pakt. Dat was Nieuws vandaag op Radio en tv. En wat is het nieuws in de krant vanmorgen? Freddy, Freddy van Tijn. Een week voor de NS de Vira als levensgevaarlijk bestempelde... en van het spoor haalde, vonden de Nederlandse spoorwegen... die Vira nog een prima trein. En gingen ze akkoord met de aankoop van alle 16 Vira's... Het blijkt uit een brief van 11 januari van dit jaar... van de verantwoordelijke NS'er Richard de Leeuw... aan de Italiaanse bouwer Anzaldo Breda. De brief is in het bezit van de Telegraaf. We gaan akkoord met de levering van alle 16 vira's, schrijft de Leeuw. Er zijn weliswaar nog een paar kleinigheden die opgelost moeten worden... maar die staan een verkoop niet in de weg, zegt hij. Een week later haalt NS de vira's van het spoor... omdat ze gevaar zouden opleveren voor de reizigers. Het Zweedse telecombedrijf Tele2 is van plan de komende jaren een fors marktaandeel weg te halen bij KPN. Dat zegt een bestuurslid in het Financiële Dagblad. Naar aanleiding van een recente deal, Tele2 gaat masten van T-Mobile gebruiken. En zo legt Tele2 het fundament voor het uitrollen van een eigen snel mobiel netwerk in Nederland. Het bestuurslid van Tele2 suggereert in het Financiële Dagblad dat de prijs die KPN rekent voor supersnel 4G-internet best lager kan. Het puur en eerlijk logo van Albert Heijn is volgens voedselwaakhond Foodwatch misleidend. Dat staat in de kranten die zijn aangesloten bij de persdienst. Het zou consumenten het idee kunnen geven dat ze gezond bezig zijn... terwijl in de producten onnodige suikers, zout en smaakversterkers zitten. Puur en eerlijk producten zijn absoluut niet zoals AH op de eigen website zegt... met extra zorg voor natuur, mens, dier of milieu geproduceerd, geteeld of ingekocht. Volgens Foodwatch bevatten ze zelfs dieronvriendelijke producten uit de bio-industrie. Dat komt doordat AH het etiket gebruikt voor ieder product... dat of biologisch, of duurzaam, of scharrel of noem maar op is. En dus niet alleen voor producten die NN en zijn. Het Nederlands Dagblad schrijft over de herdenking van de capitulatie van Japan, 69 jaar geleden. Daarmee kwam een einde aan de Tweede Wereldoorlog in Azië en aan de Japanse bezetting van Nederlands-Indië. Dat behoorde toen nog tot het Koninkrijk der Nederlanden. En Nederlands-Indië had destijds 65 miljoen inwoners, zeven keer zoveel als Nederland. Voor het overgrote deel van de Nederlanders kwam de bevrijding dus niet op 5 mei, maar op 15 augustus 1945. De doden die in Nederlands-Indië gevallen zijn... worden ook herdacht op 15 augustus, de datum van de bevrijding. Mensen die thuis overigens treffende voorwerpen uit de Tweede Wereldoorlog hebben... kunnen die vanaf morgen aanmelden. De mooiste objecten komen op een tentoonstelling in de Kunsthal in Rotterdam. Gastcurator Ad van Liemt, historicus, jarenlang hoofdredacteur van Nova... verwacht dat Nederlanders nog mooie dingen op zolder hebben liggen... die in een museum beter tot hun recht komen. Hij weet dat er kritiek op zijn keuze zal komen. Dat geeft niet, zegt hij. De functie van de tentoonstelling is dat mijn keuze bij het publiek discussie losmaakt. De tentoonstelling begint 4 februari volgend jaar. Het Nederlands Dagblad vertelt dat in Christchurch in Nieuw-Zeeland... morgen met een viering een kartonnen kathedraal in gebruik wordt genomen... Die moet de gotische kathedraal van 132 jaar oud vervangen... die grotendeels is verwoest door de aardbeving in februari in 2011. De tijdelijke kartonnen kerk is ontworpen door een Japanner. Het gebouw zou 50 jaar mee kunnen en er kunnen zo'n 700 mensen in. Ja, we hebben het gevoel dat het niet de eerste keer is dat er iets over wordt gezegd... maar we geven het toch maar door. Een bericht uit de Volkskrant. Tijd doorbrengen op Facebook maakt een beetje ongelukkiger... Hoe actiever onderzochte jongeren waren op Facebook... des te slechter ze zich voelden na ieder meetmoment. En ook waren ze na twee weken minder tevreden met hun eigen leven... dan aan het begin van het onderzoek. Echt sociaal contact verhoogde wel het gevoel van welzijn van de studenten. De onderzoekers denken dat de negatieve invloed van het Facebookgebruik... in ieder geval deels wordt veroorzaakt door gebrek aan beweging... en door jaloezie. Overigens is de gemeten invloed heel klein, hooguit enkele procenten. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. En terug naar Bas Tiggeler en Jack van Gelder... voor de laatste fase van Portugal-Nederland. Welbezit voor de Portugezen. Na 84 minuten staat nog steeds die stand 0-1 op het scorebord. Doelpunt te maken Kevin Strootman, 16e minuut. De Portugezen dringen aan. Willen naar die gelijkmaker toe. Echt grote kansen zijn er nog niet geweld, maar, geweest. Maar wel een groot aantal corners. Zes voor de Portugese in de tweede helft. Tegenover twee voor Nederland. Met uh, gevaarlijke man nu ook. Uh, Joao Pereira, de rechte van Valencia. En het Portugese elftal open naar de linkerkant van het veld. Daar ligt ruimte. Daar ligt ruimte. Daar moet iemand voorkomen. Komt niemand voor. Wordt uiteindelijk toch weggewerkt. En Ricardo van Rijn heeft de rust om die bal te spelen. Richting Ruben Schaken. Die binnen de lijn is gekomen op de plek van de zeer teleurstellende German Lens. De bal bezit van Portugal. Dezelfde komt er niet meer uit. Vijf minuten nog officieel op de klok. Komt wat extra tijd bij. En het is, zoals dat heet, eenrichtingsverkeer. Het kraakt achterin bij Oranje, maar voorlopig breekt het niet. João Pereira als rechtsback notabene zet vaker en vaker de lijntjes uit. Dit keer met een diepe bal helemaal naar de andere kant, links voorin. Maar Cristiano Ronaldo de bal net over het hoofd ziet zuizen van Ricardo van Rijmen. Die heeft hem blijkbaar nog net aangeraakt, want de Portugezen mogen daar gaan gooien. We hebben een flinke overtreding nog gezien na een aardige koude mogelijkheid. Wordt mij al zelf van een schitterende beweging van Wijnaldum. Die werd neergelegd door, echt klassiek, door Miguel Filoso. En uiteindelijk levert dat verlozen de tweede gele kaart op van deze wedstrijd. Die dus bij vlagen zeker niet vriendschappelijk is geweest. Balbezit voor de Portugezen als de ingooi inmiddels is genomen. Twee spitsen wachten voor het doel. Cristiano Ronaldo is er één. Die moet de lucht in. Wordt eigenlijk een beetje afgetroefd door Blind. Kopt wel zelf, maar kopt de bal de verkeerde kant op. En moet hem dan zien binnen te houden bij de cornervlag aan de rechterkant. Ja, probeert Blind te dollen bij de cornervlag. Uh, uh, tot nu toe houdt Blind goed de ogen op. Maar die bal komt toch voor. Wordt weggewerkt met de kopbal door De Vrij uit de 16 meter. João Pereira wordt hem opgejaagd door. Uh... Arjen Robben speelt echt fantastisch die rechtsachter. En geeft nu die bal voor naar de linkerkant van het veld. Dat moet gekopt worden door Ricardo van Rijn. En die kopt hem weer voor corner. Daar waar het misschien makkelijker was geweest om de bal naar voren te kopen. Maar dat kon hij blijkbaar net niet meer. Waardoor er weer een corner is voor de Portugese. En we vrezen toch voor die gelijkmaker in de slotfase van deze wedstrijd. Ja, je kan ook niet zeggen als die valt dat het onterecht zou zijn. Maar uh, je zou het het zelf zelfs al van harte gunnen met deze jonge, onervaren ploeg om in zo'n wedstrijd. Ervoor te kunnen zorgen dat je hier met een overwinning van het veld staat. hoekschop slecht genomen. laag laag blijft toch verhangen. komt voor de vier. voeten van Ronaldo. En dan zit hij erin. Omdat die bal die echt niet verder dan 20, 30 centimeter van de grond komt. Door 2, 3, 4 mensen wordt gemist. En dan vervolgens van dichtbij. Bij de eerste paal door Cristiano Ronaldo. gewoon Noejaard wordt binnengeschoten. En zo krijgt het middel zelf dan na 87 minuten toch weer de rekening gepresenteerd. En het welbekende deksel op de neus. Cristiano Ronaldo zorgt voor de gelijkmaker. Stadion juicht. Tot fase 1-1. Ja, toch weer hij. Hij staat er toch maar weer. Uh, te, tuurlijk, uh, Nederland ziet er niet goed uit in de verdediging. Maar hij staat er. En het uh, staat ook weer op het scorebord. Naast de goal van Strootman. Uh, nu ook de goal van Ronaldo. En we krijgen misschien nog 6-7 uh, hectische minuten om te kijken of het niet een nederlaag gaat worden. Maar het is wel jammer. We gaan dus weer, uh, zoals het er nu uitziet, niet winnen van Portugal. Je bent ermee de Bas. Nee hoor. Okay. Ik, uh, ik zit even rustig om me heen te kijken. <laughs> mensen hebben het uh, goed naar de zin ineens. Dat mag duidelijk zijn. Balbezit is voor uh, Stefan de Vrij. Na de aftrap met nog uh, drie officiële minuten op de klok. Gaat de bal terug naar Michel Vorm. Die wel ziet dat er mensen op hem aflopen. Onder wie Paulo Machado, een van de invallers aan de Portugese kant. En dan zelfs al krijgt de van de middenlijn controle over de bal. Dan uh, kan er zelfs een aanval op gang worden gebracht door Bijnaldo. Maar die verspeelt hem uiteindelijk net omdat hij ook in de aanname een beetje wegleidt. En nou krijgen de Portugese de geest. En wordt er ogenblik heb een diepe bal gezocht naar Machado de spits. Daar wordt uh, door Niels Helftal door Martens in die kordaat opgetreden. En zo is de bal de andere kant erop. Het is nog niet gedaan, zouden de Belgen zeggen. En dan is nog een minuut of drie officiële speeltijd. En een 1-1 stand bij Portugal Nederland. Sorry, ik had het aan. Traveling is en Poor House. Ja, Bas Ticheler, Jack van Gelder. Blijft het bij dat 1-1 of uh, wordt het nog erger? Nou ja, nog erger. Uh, het is in ieder geval uh, nu bij die stand van 1-1. Het balbezit voor uh, Forum die de bal naar voren speelt. En uh, de bal probeert te krijgen bij hun te laten die niet bij kan komen. Bruno Alves neemt over. En zo kunnen de Portugezen misschien nog iets doen via hun uh, spits Nelson Oliveira. En uh, nu uh, is er wel of geen overtreding van blind voor nodig om uh, Pizzi af te stoppen. Wel, uh, zegt de scheidsrechter zodat er nog een vrije trap komt voor de Portugezen. En het zou best dus kunnen zijn dat je uiteindelijk toch nog weer deksel op de neus krijgt. Zoals het al zo vaak is gebeurd tegen Portugal. Nederlands Nederlands al dat in de eerste helft goed speelde. De tweede helft met name in die openingsfase niet zo goed functioneerde. En ook in deze slotfase toch nog wel wat problemen heeft. Alhoewel die bal van Veloso helemaal mislukt. En de Nederlandse helftal gewoon via Vorm direct de doeltrap kan gaan nemen. We zitten in besturentijd. Er zijn veel wissels geweest. Mocht ook meer dan drie bij beide ploegen. De Portugezen hebben daar uitgebreid gebruik van gemaakt. Vorm wordt nu even toegesproken door de scheiders de En die zegt, hier ligt toch een bal, neem die nou. En ik heb daar geen zin in in de tijd trekken. Nou oké, okay, zegt Vorm, ik zal het nooit meer doen. En misschien dat hij die scheidsrechter er ook nooit meer ziet. Alhoewel de man het uh, rustig heeft gedaan in deze wedstrijd met uh, twee gele kaarten in totaal. Is het vorm die nu uh, iedereen gebaart dat men uh, richting uh, de middenlijn kan gaan. Het uh, gefluit is van de Portugese toeschouwers die het uh, niet leuk vinden dat die stand er nog steeds staat van 1 tegen 1. Bal komt bij Huntelaar. Nee Huntelaar kan er niet bij. Robben kan er ook niet bij komen. Dan is het Bruno Alves die de bal terugkomt uh, richting Beto. En Beto geeft hem aan Joao Pereira. Krijgen we toch nog... Een aanval van de Portugese. Pizzi glijdt weg. Joao Pereira laat zich daar niet voor door van de wijs brengen. Maar de bal is dan uiteindelijk toch slecht. Omdat Nelson Oliveira de veel te harde bal niet kan belopen. En voor hem de doeltrap kan gaan nemen. Nu wil hij de bal nemen richting Bruno Dus Indy hij neemt alle tijd ervoor. Voor hem koestert het gelijk spel. De Portugese zijn weer vol met de fluit aan de gang. Maar de scheidsrechter fluit nog niet. En dat is de allerbelangrijkste man die dat alleen maar kan besluiten. Vorm knalt de bal naar voren. Bij Van Ginkel komt die bal terecht. Uiteindelijk niet, want Pepe neemt over. Nelson Oliveira speelt de bal tegen zijn eigen lichaam aan. Probeert de bal te ontfutselen van Bruno Martens Indi. Kan er ook niet goed bij komen. Bruno Alves dan. Dan Ronaldo met een kopballetje richting Nelson Oliveira. krijgen we een vrije trap. Omdat Bruno Martens Indi een overtreding begaat. En dan krijgen we nog een vrije trap op een vervelende plek. Want er is een man die dat soort vrije trappen heel goed kan nemen. In de eerste helft legde hij iets te hoog aan. En die man heet Cristiano Ronaldo, de doelpuntenmaker van de Portugezen. Je zou bijna zeggen wie anders. Volgens mij zijn veertigste Interland goal. En nou ook nu staat hij op de middenas van het veld. Een meter of, wat zal het zijn, 25 van het doel van vorm. En dat zou zomaar eens de apotheose in deze wedstrijd kunnen zijn. De gebruikelijke passenafmeting van Ronaldo. Het muurtje op 9 meter, 15. Scheidzrechter heeft daar goed op toegezien. Ronaldo met die vrije trap. Ronaldo met die vrije trap. En die gaat er niet in, want die gaat zomaar in de handen van vorm. De scheidsrechter houdt de houten fluit in de mond, dus ik neem aan dat hij gaat affluiten. Ja, het is 1-1 gebleven hier in Faro. Nederland boekt een goed resultaat tegen Portugal, dat wel. Maar het was zo dichtbij, uiteindelijk weer eens een keer een overwinning tegen Portugal. Na twaalf wedstrijden staat er nog steeds één overwinning. Die dateert uit 1991, is bijna verjaard zou je kunnen zeggen. Oké, okay, Jack, dankjewel. Jack van Gelder, en uh, eerder daarvoor hoorde u uh, Bas Tichler. Goed, tot zover uh, de sport. Uh, in dit oog. Dit oog op woensdag, waarin ik u al aankondigde... dat wij het natuurlijk gaan hebben over Egypte. Egypte, waar de situatie vandaag is geëscaleerd nadat het leger... heeft ingegrepen bij twee protestkampen van aanhangers... van de afgezette president Morsi. De noodtoestand is uitgeroepen, een avondklok is ingesteld. En wij vragen ons natuurlijk af wat betekent dit allemaal... voor de toekomst van Egypte. We hebben contact met onze correspondent... Sander van Hoorn in Cairo. Hier in de studio is voormalig correspondent van NRC Handelsblad... Harm Bortje. Van harte welkom ook. Uh, Sander, om met jou te beginnen. Wij hoorden hier net bij ons in het nieuwsbulletin... ja, de regering zegt 235 doden. De moslimbroederschap Burgers, ja. heeft het over 2000 doden. Uh, ja. Wat moeten we daarvan maken? Waar zit het eigenlijk? Uh, dat we dat nog niet weten, om te beginnen. Uh, omdat uh, letterlijk het stof nog niet is neergedaald... en uh, dat het aantal waarschijnlijk ergens in het midden zal zitten. Dat beide partijen nu natuurlijk ook wel een belang uh, erbij hebben... om de cijfers naar hun hand te zetten. De regering om het zo laag mogelijk te houden. De moslimbroeders om het juist over te laten komen als een ware slachting. Uh, feit is natuurlijk wel dat heel veel lichamen, om het even heel plat te zetten... Zeggen, nog niet terecht zijn. Uh, uh, bijvoorbeeld nog in noodhospitalen, mortuaria liggen... Uh, het is pas aan het begin van de avond gebeurd dat het leger ook die tweede grote uh, demonstratie uh, uh, helemaal onder controle had naar hun zeggen. Ja en uh, onduidelijk op dit moment of daar alle lichamen al geborgen zijn en naar die officiële mortuaria gebracht zijn waar dan dat officiële cijfer geteld wordt. Nee. Heb jij het idee dat mensen zich houden aan die avondklok? Nee. Nee, sowieso niet uh, de moslimbroederschap. Uh, er zijn toch ook nu verschillende plaatsen in Egypte waar men op straat is. Maar ook uh, hier in het centrum van Cairo, uh, daar rijden uh, gewoon auto's, daar rijden brommertjes, daar lopen mensen. Ik heb uh, net zelf ook nog gelopen toen ik um, in het tien uur journaal wat uh, moest vertellen. Dus, Jij doet dat zelf ook, ook. je gaat ook gewoon naar buiten. Ja, en dan loop je langs politie en het leger... en uh, daar maak je dan vriendelijk een praatje mee... en dan word je geen strobreed in de weg gelegd. Maar uh, natuurlijk, het is een miljoenenstad. En normaal gesproken, kent ken het hier ook een beetje... in normale situaties, uh, werd er geflaneerd langs de Nijl. Die boten, die varen met knetterharde muziek. Dat dus allemaal niet. Dus dat er mensen op straat zijn, uh, ja, dat wordt uh, genegeerd... maar niet op grote schaal. De meeste mensen, die zitten dus gewoon thuis... daar waar ze dat anders echt niet gedaan zouden hebben. Nee, en die noodtoestand, wat voor extra bevoegdheden... geeft dat eigenlijk aan het leger? Ja, heel breed. Het is eigenlijk wat ze er van, uh, zelf van willen maken. Kijk, de uh, opdracht daarbij is om uh, aan het leger en de politie om op te treden tegen dingen die de veiligheid. Bedreigen. Ja, dat, dat is natuurlijk heel breed uit te leggen. Je zag bijvoorbeeld de afgelopen weken dat op de televisie... Uh, heel duidelijk die uh, demonstraties als een bedreiging van de veiligheid uh, werden neergezet. En daar is dus vandaag tegen opgetreden. Nou ja, zo, zo kun je het nog veel breder uh, trekken. Je zou je kunnen voorstellen, zoals dat in het verleden gebeurd is onder Mubarak toen die noodtoestand er ook de hele tijd was... dat de moslimbroederschap als organisatie... als bedreiging voor de veiligheid wordt gezien. Dan kan het leger en de politie daar dus in principe tegen optreden. Mensen met eh, nou ja, vrij verregaande bevoegdheden gewoon arresteren. Goed, ja. ik zal hier is uh, bij ons in de studio... Uh, voormalig correspondent van NRC Handelsblad, Harm bordje. Had u dit optreden van het leger, dit bloedige optreden, verwacht? Nee. Nee, ik vind het ook overbodig. Ik, uh, ik hou me... De Zweedse minister van Buitenlandse Zaken zei vandaag... als je dit soort demonstraties wil, wil uiteenjaren... dan trek je een paar blikken traangas over en je zet er een waterkonom op. Dan bereik je ook dat resultaat. Je hoeft niet met scherp te gaan schieten, je hoeft zelfs niet met roepen kogels te gaan schieten. Nee, waarom zou het dan toch gebeurd zijn? Ik denk dat dat binnen het, het, het, het, het, het zittende regime, het nieuwe regime, een soort conflict ontstaan is. Dus enerzijds degene zoals uh, El Baradij die inmiddels is afgetreden... maar misschien ook de uh, nieuwe interim-president en het leger legerend conflict ontstaat... over hoe je de moslimboelschap moet aanpakken. Ja. Hoe vervelend is dat trouwens, dat, dat terugtreden van El Baradij voor de huidige machthebbers? Uh, ik denk niet dat het echt vervelend is als zodra, bedoeld, het regime zal door niet, niet ineens storten. Uh, een deel van de façade is weggevallen. Ja, want het was wel ja. iemand die natuurlijk extreem goed lag in het westen. Ja, maar ik bedoel, van het westen verwacht Egypte überhaupt niet zo erg veel. Ja, wat, wat, wat was slimmer geweest voor het leger om te doen? Ik denk dat ze beter die waterkolonnen hadden kunnen He? inzetten en traangas hadden kunnen inzetten. Ja, Sander, ja, ho ho ho ho ho wachten. Sander, hoe verklaar jij dat, dat enorme bloedige optreden? Ja, weet je, ik denk dat uh, gisteren uh, in die zin wat is misgegaan. Uh, er was inderdaad van mensen als Baradei, maar ook anderen... De, de, de oproep van laat ze nou gewoon uh, op die twee pleinen zitten... en wat heb je er daadwerkelijk voor last van, behalve dan de buurtbewoners. Maar gisteren zag je dat ze dus naar buiten uh, uh, gingen. Dat ze vijf ministeries uh, uh, benaderden. En misschien dat dat toch ook wel een beetje de doorslag heeft gegeven... die, die toch wat langduriger ontwrichting van het dagelijks leven in uh, Cairo. Maar ja, dat blijft uiteindelijk gissen wat er op de achtergrond gebeurt. Want zoals vanavond ook een heel interessant artikel... Uh, wat er op de achtergrond gebeurd is... bij die bemiddelingspogingen van het Westen. Uh, wat, wat toch ja, wel belangrijk is, denk ik... Uh, dat het Westen een compromis had voorgesteld... dat de moslimbroeders uh, daar volgens Westerse diplomaten mee akkoord gingen... maar dat het leger dat heeft afgewezen. En dat in de optelsom, uh, denk ik, meneer Bortje... is dan toch wel belangrijk. Dat inderdaad zo'n gezicht wat wij kennen, Mohammed al baradei is dan weg... Uh, uh, het wordt dan duidelijk dat de politieke oplossing misschien door het leger gefrustreerd is. Ja, dat draagt allemaal niet bij aan een goede relatie met het Westen... van wie toch geld nodig is uiteindelijk. Uh, dat is ongetwijfeld zo, maar ik denk dat binnen het leger... dat uh, jarenlang geïndoctrineerd is tegen de moslimbroederschap, bij een aantal officieren de haat tegen de moslimbroederschap zo enorm is... dat uh, everything has overruled mm. Ja. En dat is ook interessant om nu te zien... wat er dan gaat gebeuren met die bevoegdheden die ze hebben. Hè? Wat ik net schetste, van een, een beetje compromis met de moslimbroeders... dat is er niet. Ofwel, de hm. een haalt bakzeil en ja, ze gaan meedoen aan het politieke proces. Ofwel, ja, volledige onderdrukking zoals onder Mubarak. Een, een soort middenweg lijkt me niet. Dus afwachten wat ze met die bevoegdheden gaan doen. Ze kunnen heel ver gaan. Ja, en u, de vraag, aan bordje is natuurlijk ook... wat gaat die moslimbroederschap doen? Wat gaat u? daar gebeuren? Nou, ze kan niet zo vreselijk veel, eerlijk gezegd. Je moet eerst maar eens rekening houden dat vanaf Nasser's tijd... dat is eigenlijk in het eind van de jaren 50... tot aan nu de moslimboederschap altijd stelselmatig is onderdrukt. Ze kent dat, ze kent het verschijnsel ook. Ze is nooit in staat geweest om een eigen militie te vormen, bijvoorbeeld. En een van de dingen waar het leger bang van is... is dat de moslimboederschap dat zou kunnen. Dus een militie wil zeggen echt getrainde ja, manschap, hè? Dus para, ja, paramilitair. Paramilitair optreden van de moslimbroederschap. Uh, dat zou in principe kunnen, want uh, er zijn genoeg wapens in Egypte in de omloop sinds de val van Gaddafi. Uh, daarnaast zijn er ook wel trainingsmogelijkheden, met name Hamas, die dit bij de moslimbroederschap moslim aansluit, uh, zou eventueel trainingen kunnen. Gaan hm. doen, als ze dat zo willen. Ja. Maar, waar zou, je maar dan, kunnen, waar zou je verder aan kunnen denken? Ik kom zo bij Sander. Maar bijvoorbeeld hm. ook dat, dat toeristen, uh, voor zover die er nog zijn... Hè, gebieden waar toeristen zitten, dat, dat, dat ze zich daarop gaan richten? Of niet? Uh, ik moet erin houden, nou, die toeristen zitten vaak in het zuiden van Egypte. En het zuiden is nogal moslim. Uh, ik denk dat de broederschap dat niet gaat doen... want dan snij je in je eigen vlees. Oké, okay. Sander, wat wou je zeggen? Nou, dat je natuurlijk niet een militie of een, een goed getraind apparaat nodig hebt... om uh, behoorlijk ontregelend te, te werken. Je dat zag zeker, vandaag ja. bijvoorbeeld ja, precies, een, een, een groep van, nou, laat het een paar honderd man zijn geweest... die de 6 Oktoberbrug, een grote doorgaande snelweg, dwars door Cairo, oppalen... hielden ze bezet en meteen is dan zo'n zo hele verkeersader ontwricht. En daar heb je maar een paar honderd man voor nodig. En er zijn toch wel aanwijzingen. Of, nou ja, dat kun je ook wel verzinnen. Bij de moslimbroeders zijn natuurlijk ook slimme mensen die hier rekening mee hebben gehouden. En zijn toch wel aanwijzingen dat er plannen klaar liggen. En je hebt dus niet eens zo heel veel nodig om behoorlijk ontregelend te werken. En waarbij je op steeds verschillende plekken steeds verschillende dingen ziet gebeuren. Confrontaties met uh, de politie, met buurtbewoners die uh, vaak ook helemaal niet zitten te wachten op aanwezigheid van de moslimbroederschap. En daarmee kun je natuurlijk met hele kleine dingen een land wel langdurig in, in, de, in de greep houden. Ja, hoe, en hoe onverrichtend kan dat zijn, Sander? Want er zijn hier nieuwsites die nu al koppen, natuurlijk vanavond, uh, Egypte aan de rand van een burgeroorlog. Ja, maar dat is een definitie kwestie, want een burgeroorlog is burgers tegen burgers. En dit is uh, ook wel burgers tegen burgers, maar het is toch vooral een groep uh, uh, tegen de staat. Uh, en ja, dan, dan zit ik meer aan Algerije te denken. Maar goed, nogmaals, dat is een definitie kwestie waar het om gaat. Is dat uh, ik denk dat die moslimbroeders in staat zijn, als ze dat willen, om dat land langdurig te ontregelen met alle economische aspecten. Want misschien zijn die toeristencentra inderdaad in het zuiden... Ja. Uh, niet direct het doelwit. Maar ja, op het moment dat uh, wij meerdere keren dit soort gesprekken hebben... denken mensen die een vakantie boeken natuurlijk ook wel van... goh, ja, ja. Egypte is dat wel zo'n goed idee. Ja, het is een beetje afgerond. Harm Bortje. Waar zie je het naartoe gaan de komende dagen? Uh, ik denk dat het voorlopig een chaos blijft. <kliek> Het enige wat, eh, wat duidelijk moet worden op een gegeven moment... is wie in het regime, dat we zeggen, het zijn de civiele vleugel... dat we zeggen, wees de rechterlijke macht die de staat in wezen heeft uitgelokt... of de militairen eh, het voor het zeggen houdt... en welke militairen dat dan zijn. Dat is volstrekt onduidelijk. Oké, okay, goed. Mag ik jullie hartelijk danken, allebei. Sander, vanuit uh, KIRO, en harmboordje hier. Dank je.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 is Dat is maar net uh, hoe je omgaat met de liefde. Hè? De, de ketenen van de liefde, de chains of love. Bezongen door Ryan Adams. Het is niet een accident. Het is een crisis van een systeem. Dan kwam het naar de schuldencrisis van de staten. We hebben elkaar gehoord over de vorm van de crisis. We zullen moeten knokken om samen sterker uit de crisis te komen. But the old way is that... Led to this Die eurozonecrisis, het oplossen daarvan, dat wisten we, dat vraagt tijd. Ja. De voorlopige laatste aflevering in onze zomerserie... over succesvolle winkeltjes, succesvolle personen... hele bedrijfstakken zelfs in het buitenland. We hebben onze correspondenten gevraagd op zoek te gaan naar zo'n succesnummer. Mark Bessums in Sao Paulo in Brazilië. Mark, goedenavond. Goedenavond. Vertel eens, wat doet het goed in Brazilië? Je kan natuurlijk uit van alles kiezen. Het ging hier de afgelopen jaren relatief goed. Um, maar ik moest denken aan een typisch Braziliaans product. Dat is een besje, uh, de açaíbes, En die groeit aan de açaí palmboom uh, En die palmboom die groeit dan weer voornamelijk in het uh, Amazonegebied in het noorden van uh, Brazilië. Dat is een arm gebied. Um, de mensen daar die uh, eten van oudsher die, die bes... ik geloof dat uh, ongeveer 46% van de dagelijkse calorie-inname van uh, de indianen in die uh, omgeving... dat die bestaat uit die aci bessen um, Dus die wisten al lang van dat besje. Het is een heel gezond besje en de rest van Brazilië heeft dat een tijdje geleden ontdekt. Um, en nu zie je ze echt overal, ook hier in de steden in het zuiden... allerlei producten uh, uh, die van die aci bes gemaakt zijn... Uh, ook het buitenland is nu aan het ontdekken dat dat zo'n uh, super fruit is uit de Amazone. Dus er is kortom een hele industrie ontstaan om dat uh, besje heen. Nou ja, uh, ook buitenlandse bedrijven beginnen zich daarmee te bemoeien. En ik was een tijdje geleden in Belem. Dat is uh, eigenlijk het hart van de acai-industrie. En dat is een uh, stad van 2 miljoen mensen in de Amazone. En uh, daar kwam ik Nederlanders tegen die zich ook bezighouden met die acai-bes... of eigenlijk beter gezegd met de pitten van die bes... En uh, ik ging ze opzoeken en zo stond ik ineens op een uh, fabrieksterrein van een, uh, van een uh, Nederlandse fabriek omringd door palmbomen en kaajemannen. Er zijn ook krokodillen hier, dat klopt. We hebben er op de fabriek al een paar gehad, dus uh, wel kleintjes. We hebben hier ook grote vogelspinnen gehad, aapjes hier ook uh, op, de, op het terrein. Dus uh, ja, wat dat betreft zit je hier gewoon midden in het oerwoud. Midden in het oerwoud probeert het Nederlandse afvalverwerkingsbedrijf VAR... een graantje mee te pikken van de populariteit van de açaíbes. Zo geliefd in Brazilië dat ze er liedjes over zingen. This is called acai. De açaíbes is iets kleiner dan een druif, lijkt een beetje op een bosbes... en zit propvol antioxidanten en andere gezonde dingen. The content as a blueberry. Superfruit uit de Amazone. De Amerikaanse presentatrice Oprah Winfrey introduceerde acai bij het grote publiek. En sindsdien kan je acai-sap, acai-smoothies, acai-poedertjes of pilletjes... ook buiten Brazilië vrijwel overal kopen. Dus ja, die, de, de productie van, van die bessen die is enorm toegenomen hier. Uh, en ja, daarmee dus ook de pitten, uh, die eigenlijk geen gebruiksdoel uh, uh, hebben, die, uh, ja, die verzamelen wij hier, die drogen we en die verkopen we in big bags. De acaïbes bestaat voor 80% uit pit. Afval dat vaak langs de kant van de weg blijft liggen. De Nederlanders proberen nu van die pitten briketten te maken. Brandstof voor de lokale industrie. Milieuvriendelijker dan bijvoorbeeld kolen. Ja, even, want we staan hier gewoon op een bult van pitten. Echt, we gaan klimmen een paar meters omhoog. Maar het is eigenlijk gewoon een grote vuilnisbelt waar we nu zijn. Nee, het is voor ons handel hoor. Zelfs het acaï afval is dus handel. En dat is goed nieuws voor de catadores van de stad, de vuilnisverzamelaars. Kijk, daar ligt weer een stapel zakken vol Asaï-pitten langs de kant van de weg. Een oude man van ik denk 1,60 meter. Maar met een bijzonder gespierd lichaam. tilt die zakken op alsof het niks weegt. Gooit ze een vrachtwagen in en die gaan naar die fabriek. je toch een hè? van het 90 kilo, né? 90 kilo. Jeez. Even binnen kijken, die zakken die komen van een acaï-fabriekje. Daar hebben we hier in Belem heel veel van. Bon dia, bon dia. Er wordt een paars stroperig goedje in een plastic bekertje gegoten. Dat is acaï, en ik mag het nu gaan proberen. Obrigado, dankjewel. Wow. Ik heb een beetje azoek om te gaan. MUZIEK Ja, de best. Mark, ik hoorde je alleen A ah, zeggen. Was dat lekker of juist niet? Nee, ik kreeg, het, uh, ik kreeg in die fabriek echt zeg maar, het, uh, de, de pulp. Dus dat is gewoon het vruchtvlees uh, samengeperst, zal ik maar zeggen. En daar is heel bitter. Dat was, uh, was niet uh, uh, echt lekker, zal ik maar zeggen. Maar goed, uh, je kan het meestal uh, met allerlei toevoegingen, voornamelijk suiker... Uh, ik vind het smaak wel een beter. Ja, een beetje opzoeten. Goed. Ja, ik, ik zie hier Kees Konings al een beetje moeilijk kijken. Goedenavond. Ja, het is ja, Professor ja. Kees Konings, verbonden aan het Centrum voor Studie en Documentatie voor Latijns-Amerika. U kent hem die best? Ja, ik heb ook wel eens dat soort productjes en uh, sapjes uh, ja. geproefd. Lekker? Of, uh, nou, met, met genoeg suiker wel. Ja. Maar er schijnt heel veel uh, energie en andere goede dingen in te zitten. Ja. Is het wel typisch Braziliaans, dit verhaal, wat we hier nou zo ja, hebben? Ja, het is. Uh, uh, uh, uit het Amazonegebied komen natuurlijk heel veel uh, exotische producten. Uh, acai, iets bekender in Nederland misschien de paranoten. Ja. Uh, natuurrubber, alleen natuurlijk niet meer zo, uh, in zulke grote aantallen... als in de tijd van, uh, van de boom van Manaus 100 ja, jaar geleden. daar ze zich dan op en dat halen ze voor 300% eruit? En dan... Ja, uh, de, de, voor, kijk, voor de Braziliaanse economie zijn die... Uh, Tropisch bosproducten die uit het Amazonegebied komen, nog niet zo belangrijk. Maar het is wel een, een, een mooie illustratie van het, van het belang van export van grondstoffen. op dit moment voor de Braziliaanse economie en voor het succesverhaal. Maar qua volume is het nog niet groot, maar açaí, en zeker als allerlei grote bedrijven zich daarop storten. en het een, een hype-product wordt, kan natuurlijk op een gegeven moment. Economisch heel interessant worden. Ja, maar het is een heel groot land natuurlijk. Ja. Met een heel groot Amazonegebied. Dus dan kan ik me bijna voorstellen dat als je daar woont, werkt en bedrijvigheid hebt, dat je denkt: ja, het kan niet op. Maar het kan natuurlijk wel. Ja, het Amazonegebied is natuurlijk een heel rijk ecosysteem, maar ook een heel kwetsbaar ecosysteem. Hè. Er is veel biodiversiteit. Maar die biodiversiteit is natuurlijk, die laat zich moeilijk. Het duurzaam exploiteren er zijn wel pogingen voor om dat in reservaten te doen. Maar heel veel voor heel groot aantal mensen levert dat niet op. Dus nee, is het überhaupt een thema in Brazilië, duurzaamheid? Ja, dat is wel een thema. Uh, en, en ook heel controversieel. Het Amazonegebied uh, is natuurlijk niet alleen van Brazilië, maar ook van de wereld. Althans, dat vind de, uh, vindt de, de rest van de wereld. <laughs> ja. de Brazilië is daar natuurlijk een beetje kopschuw over. Want, ja. Uh, He, die zijn bang dat, uh, dat, dat ze de soevereiniteit ter discussie komt te staan. Uh, tegelijkertijd neemt uh, Brazilië de laatste twintig jaar wel serieus... dat ze een soort ro rol moeten spelen als het gaat om de bescherming van biodiversiteit en duurzaamheid. Aan de andere kant heb je ook de agenda van economische groei en, en armoedebestrijding... die met name de huidige regering belangrijk vindt. Dus Dat dat frikt dat ja, wel, ja. ja. Want dat... Mark, is duurzaamheid voor de gewone Braziliaan een thema? Ik woon in de, de grote stad, in een miljoenenstad. Eerlijk gezegd, ik merk. Ben... Oeh, dat gaat een beetje moeilijk, hè, de verbinding. Nee, ik heb er weinig uit. van, hoor. De ja. meeste mensen die ik kies zijn met hele andere dingen bezig. Uh, met hoe ze hun centjes verdienen of zo, maar niet met de duurzaamheid. Nee, precies, ja. Het gaat een beetje met hapjes ertussen uit. Dus we houden het ook een beetje hier in het gesprek. Zijn er voorbeelden van maatregelen waar duurzaamheid echt een rol speelt in de politiek? Nou, weinig. Um, onder de voorganger van de huidige president, de bekende Lula ja. was dat toen. Die is twee termijnen aan de macht geweest. Die had in zijn eerste termijn een hele progressieve vrouwelijke minister van, uh, van milieu. Hè, die heel ver wilde gaan als het ging om uh, beschermen hè, van natuurreservaten, duurzaam productie. Maar die heeft het uiteindelijk af moeten leggen tegen de, zeg maar de, on de ontwikkelingslobby. Die het liefst geld wil verdienen aan het Amazonegebied. En die is toen ook afgetreden, is toen zelfs president kandidaat geweest in, uh, in, in de laatste verkiezingen... waar ze het vrij goed deed. Ja. Um, en uh, nou, je hebt nu op dit moment een casus... een grote hydro centrale in het Amazonegebied... de bel o die uh, waar een gerechtelijke uitspraak over is... dat die tijdelijk uh, die bouw wordt stilgelegd... omdat milieumaatregelen uh, nog niet overtuigd nog waren. Dus het speelt wel. Ja, maar, maar de huidige regering, hè? dat is een linkse regering? Een centrum-linkse regering. Ja? Ja. En die moet natuurlijk zorgen dat er brood op de plank is. Ja, ja. Die moet en... zorgen dat er export is. En, en speelt voor die regering dan milieu eigenlijk wel een rol? Minder. Hè. Wat Mark net ook al zei, dat ben ik helemaal met hem eens... dat uh, ook politiek voor die regering uh, de grote uh, stemmersaantallen... in de grote steden, en met name de armen, belangrijk zijn. En die, die, ja, die willen hun, hun sociale en economische problemen oplossen. Ja, die zien dat Amazone-gebied uh, natuurlijk helemaal niet. Nee, dag. en die denken van... Uh, als er duurzaamheid associëren die vaak met privileges... voor een handjevol indianen in een veel te groot gebied... waar zij dan niks aan hebben. Dat klinkt een beetje cynisch, maar dat is wel het beeld... wat er zeker onder de, de armere stedelingen... in het zuidoosten en zuiden van het land gedacht wordt. En die hebben wat minder affiniteit met dit soort discussies... die vaak ook gekoppeld worden aan, aan wat internationale... niet-governementele organisaties en wetenschappers belangrijk vinden... en niet per se voor het land Brazilië prioriteit zou moeten hebben. Nee, wat zou de belangrijkste boodschap tot slot zijn voor die regering? Als u hem heel kort zou moeten voorkomen? Ja, Om daar toch een balans in te vinden. Want uh, uh, uh, die nadruk op grondstoffenexport... die de laatste tien jaar uh, weer gegroeid is... in het Braziliaanse ontwikkelingssuccesverhaal... Ja, heeft toch zijn riskante kanten. En... Uh, je zou toch beter kunnen denken aan innovatie, industriebeleid... en dat Amazonegebied op een verantwoorde manier niet al te veel mee doen. Ja, eruit halen wat echt belangrijk is, maar het verder ook een beetje met rust laten. Oké. Okay. Mag ik u hartelijk danken? Graag gedaan. Oké. Okay. Ja, dat is... Ik zie u angstig in uw slaapkamer in het rondkijken. Dat is een mug... Maar sterker nog, het is een tijgermug voor het eerst onlangs gezien in Os. Daarna volgden waarnemingen in Weert, Montvoort, Almere, Lelystad, Emmeloord en nu ook Hardenberg. En dat is een mug die wel eens gevaarlijk zou kunnen zijn. Goedenavond Bart Knols, Goedenavond. medisch entomoloog. Herkende u het geluid? Is het inderdaad een tijgermug en is het zelfs, weet u dat ook, een vrouwtje? Uh, nou, dat zou je normaal moeten kunnen horen de frequentie van de vleugelslag. Echt waar? Dit, dit, ja, ja, dat kan. Vrouwtjes hebben een, hogere vleugelslag, uh, sorry, een lagere vleugelslagfrequentie dan mannetjes. Ja. Uh, maar of dit nu een tijgermug is, nee, ik denk het niet. Oké, okay, goed. Nou, we hadden het geluid van internet gehaald. <laughs> het stond erbij, we gingen ervan uit. We <laughs> okay. dachten de enige aan wie we het kunnen vragen. Maar dat is in dit geval heel goed. Bent u de expert die zegt, van, nou geloof het niet meteen. Zeg maar even serieus, die, deze muggen, die tijgermuggen... die kunnen ziektes overdragen, laten we helemaal bij het begin beginnen... Hoe komen ze hier in Nederland op al die plekken die ik net noemde terecht? Ja, op die, op die zeven plekken waar nu in Nederland uitbraken zijn van tijgermuggen. Dat is inmiddels dus in zes verschillende provincies. Dus dat ligt behoorlijk verspreid ook. Daar zijn die muggen binnengekomen met banden. Het, het is zo dat we hebben in Nederland iets van dertig uh, van bedrijven... die banden importeren van over de hele wereld. Autobanden. Banden, autobanden, vliegtuigbanden, tractorbanden. Die krijgen hier een, een nieuwe lading rubber erop. Of die worden voor andere doeleinden uh, gebruikt. En uh, u moet zich voorstellen dat in een land van herkomst... Uh, neem een land als uh, ergens in Zuid-Azië, Korea... waar het beest van nature voorkomt. Daar liggen die banden buiten en er staat water, regenwater in die banden. Nou, die muggen die komen, die leggen eitjes in die banden. En op een gegeven moment die drogen dan uit. Maar die eitjes die kunnen dus tegen uitdroging. Die kunnen zes tot negen maanden makkelijk overleven... zonder dat ze in het water zitten. Die banden die komen dan in uh, containers terecht... en die worden dan vervoerd naar Rotterdam. Gaan dan op de vrachthout en komen dan terecht bij bedrijven in, in Nederland... waar ze dan buiten op industrieterreinen komen te liggen. Nou, dan regent het in Nederland. Ja, lekker lekker temperatuur erbij. Zoals de afgelopen weken een uitstekend temperatuurtje. En dan komen die banden weer onder water te staan. En kijk, die eitjes die komen uit. En we hebben in één keer een exotische mug rondvliegen in Nederland. ja En dan, waarom is deze exotische mug dan gevaarlijk? Dan uh, is het hier het verhaal dat we te maken hebben... met wat wij noemen in, onze, in ons vakjaargrond een bijzonder competente mug. En dat betekent een mug die heel goed in staat is... tot het overbrengen van uh, verschillende ziekten. En in dit geval, bij die tijgermug, gaat het over met name virusziekten... Um, dat zijn een hele rafel moeilijke namen. Het Chikungunya-virus, het Usutu-virus, het West-Nel-virus... het Dengi-virus, het Japanse encefalitisvirus, virus noem maar op. Maar voor de duidelijkheid, is dat dan een virus dat die mug zelf al bij zich draagt... of hebben we het dan over een mug die iemand prikt die zo'n virus heeft... en mij dan vervolgens prikt? Alle twee. Alle twee, die, alle twee de routes zijn mogelijk. Het kan, het kan zo zijn dat wat we noemen verticale transmissie plaatsvindt... dat betekent van moeder van moeder Mug naar al haar nageslacht... kan ze in principe het virus doorgeven. Dat betekent op het moment dat de band aankomt in Nederland... dat je niet alleen een eitje daarin hebt met een embryo van een Mug... maar dat het virus wat ziekte kan veroorzaken... ook al in dat embryo kan zitten. Ja. Dus dan krijg je ze alle twee tegelijk binnen. Maar, dient daarbij vermeld te worden... Dat hebben wij in Nederland nog niet gevonden. Nog Elders niet. in de wereld nee. is dat wel aangetoond, maar nog niet in Nederland. Nee. En nog even over die virussen dan. Want ja, u zei net al, u noemde al wat ingewikkelde namen... maar hoe gevaarlijk, wat voor gevaarlijke virussen zitten daartussen dan? Ik, ik geef het voorbeeld van Italië, wat daar gebeurde in 2007. Uh, daar reisde een man uit India, uit Kerala in het zuiden... die reisde naar familie in, in Italië. Deze man die had het zogenaamde chikungunya-virus onder de leden. Dat is een Afrikaanse virus, dat geeft je zeg maar... Een griep in het kwadraat. Een, een heftige griep in het kwadraat. Uh, hevige hoofdpijnen, gewrichtspijnen. En dat duurt maanden bij sommige mensen. Dus dat heeft een grote impact. Nou, deze meneer die reisde naar Italië. En in Noordoost-Italië was op dat moment de tijgermug... vloog daar een grote getale rond. En in een tijdsbestek van drie weken... werden er meer dan 200 mensen... In een, in een dorp in Noordoost-Italië... geïnfecteerd met het chikungunya virus en kwam er één persoon aan te overlijden. Ja. Kijk, dat, is, dat is onze nieuwe wereld. De nieuwe wereld van globalisering. Globalisering van transport. Veel meer transport, waardoor er dus veel meer goederen... waar eitjes in kunnen zitten van dit soort uh, exotische muggen. Maar ook mensen... die dus met allerlei ziekteverwekkende organismen... in hun lichaam rondreizen... Ja. en dus op een plek komen waarbij ze... dus competente muggen tegenkomen, zoals ik net zei. <laughs> ja. En die kunnen dan weer opnieuw die ziekte gaan overdragen. Ja. Dat, is, dat is niet iets fictiefs. Dat is dus in 2007 al echt gebeurd in Europa. Ja, we zitten een beetje aan de tijd. Maar ik moet toch natuurlijk nog een paar hele belangrijke vragen stellen. Hoe herkennen we hem? Het is een, uh, een heel klein mugje. Ik krijg nu foto's dagelijks van mensen binnen per e-mail... die zeggen, is dit hem? Is dit de tijgermug? En dan zie ik vaak zo'n jukel van een tijgermug. Maar is hij zwart? Heeft hij strepen? Ja, hij is, hij is, hij is zwart. Het is een heel klein mugje. Dus een zwart het is, mugje? Het is nog geen fractie van een eurocent. Dus een echt een heel klein zwart mugje met witte stipjes erop. En als je ernaar kijkt onder een, een vergrootglas... dan zie je hele mooie gestreepte zwart-witte pootjes. Ja, Dat meneer Knols, en hoe vang je nou het beste mug? Uh, dan heb je twee ik negeer handen voor. meestal, ik trek meestal het meestal... dikbed over me heen. Ja, je hebt er twee handen voor gekregen, daar kun je mee klappen. Laten we daarmee beginnen. Maar ik zou zeggen, van, uh, bij tijgermuggen laten mensen nou niet meteen in paniek raken. Zo ver is het nog niet. Er is nog geen overdrag van ziekte in Nederland. Maar we moeten er wel voor zorgen dat onze overheid in Den Haag er voldoende aandacht aan besteedt. En zorgt dat die zeven uitbraken die we hebben, dat die in ieder geval worden opgeruimd succesvol. Ja. En dat we dus vestiging van het beest in ieder geval weten tegen te houden. Dat is extreem belangrijk. Oké, okay. goed. Nou ja, u heeft geen antwoord gegeven, maar ik heb geen tijd meer over hoe je nou het beste mug vangt. Ik zei twee handen. Klappen. Ja. het zal wel. <laughs> goed. goed. We gaan goed opletten en we wensen iedereen sterkte. Maar het is een serieus verhaal, ernstig en moet in de gaten houden worden. Bart -knols. Ja, hartelijk dank. Graag gedaan. Het is vijf voor twaalf. De, de parade. Ja, het einde van de zomer is uh, in zicht. Bij het oog voegen we ons af wat we nog moeten doen... voordat die zomer echt voorbij is. Deskundigen geven ons daarvoor de hele week al tips. En vandaag is Henk van Os aan de beurt. Kunsthistoricus, oud-directeur van het Rijksmuseum onder meer. Goedenavond, meneer van Os. Goedenavond. Naar welke tentoonstelling, naar welke expositie... moeten we absoluut nog naartoe? Nou, er is... Eén tentoonstelling, maar ik heb hem zelf gemaakt met mijn jongste zoon. Dus het is wel een beetje persoonlijk. Maar ik wil ook de luisteraars heel graag zeggen dat er een plek is... even ten noorden van Zwolle. En dat heet de Anningahof. En dat is een fantastische beeldentuin. En uh, in die beeldentuin, uh, daar is een, uh, een schuur, een voormalige schuur... Uh, die is een heel mooie tentoonstellingszaal. En daar is een tentoonstelling van een kunstenaar... die ik heel erg goed vind. En die heet Levi van Veluw. En, en wat is er zo goed aan? Uh, wat er zo goed aan is... hij maakt zichzelf als gezicht. En dat gezicht bewerkt hij. Uh, hij kan er allemaal seizoenen mee maken... van zijn eigen gezicht. Met boompjes en met dingen. en Met groeisels. En in ieder geval... Hij is voortdurend als gezicht aanwezig. Maar dat gezicht dat verandert steeds door bewerkingen... die hij dat gezicht laat ondergaan. En hij doet dat ook met zijn vroegere gezin. Met zijn vader en zijn moeder en zijn broers en zijn zussen. En dat is daar te zien in die schuur? En dat is daar te zien in die schuur. Ja. En dat heeft u samengesteld? Begrijp ik? En dat heb ik met mijn zoon Evert samengesteld. Hoe bent u daar zo op gekomen? Omdat diezelfde zoon een werk van Levi van Velu had. En dat vond ik zo'n fantastisch werk... dat toen mij werd gevraagd of ik een noodzakelijk wil organiseren... toen zei ik eerst, nou, dat heb ik al eens vaker gedaan... daar heb ik eigenlijk niet zo zin in. Maar opeens dacht ik, verdomd, we kunnen die Levi van Velu uh, profileren. Ja. Dat is een hele jonge kunstenaar. Hmm. En die is buitengewoon succesvol en... Uh, dat werk, dat heeft iets heel erg intrigerend. Oké, okay. het is een beetje in het kader van zomertips. Uh, nog ja. even een heel praktische vraag voor ouders met kinderen. Uh, ouders, kinderen, musea is een beetje lastig soms. Is dit iets om ook met je kinderen naartoe te gaan als ja, het kleinkinderen uh, zijn? daarom noem ik het ook, want dit is heel erg iets om met je kinderen naartoe te gaan. Want ik was er met mijn kleinzoon en die vindt die beeldentuin... en alles wat je daar kunt beleven, die vindt dat, vond het zo leuk dat hij... Zijn, zijn grootvader daar een rondleiding heeft gegeven. Hij is vijf, maar <laughs> hij, hij, hij genoot ervan. Dus ik dacht nou, dit is nou dat echt is iets ja. om met het gezin uh, naartoe te gaan. Allingahof. En nog één Allingahof. keer Allingahof. En, en nog één keer, dat is dus in. Uh, dat is ten noorden van Zwolle. Yeah. Uh, en uh, nou, je moet gewoon langs de automaan rijden en dan bij De af <laughs> en dan de, de Bordevolg. <laughs> ja. Okay. Uh, en dan heb je een hele bijzondere ervaring. Ik natuurlijk. vind het een hele mooie tip. Dank u wel, meneer Van Os. Graag gedaan. En we hebben hier de website nog even opengezet. Woensdag tot en met zondagmiddag open van 1 tot 6 uur, dat u het maar weet. Vergeet voorlopig even dat Murren Denk daar morgen pas aan. Ga lekker slapen. Morgen, Lucella Karasso. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen.